met het NOS -journaal. In Noord-Holland heeft iedereen weer stroom, weer aangesloten. Door de storing van vanochtend zaten ongeveer een miljoen huishoudens in Noord-Holland een tijdje zonder stroom. Dat kwam door een technische fout in een verdeelstation van Tennet in Diemen. De oorzaak van die fout is voor Tennet nog een raadsel. De Tweede Kamer wil van minister Kamp van Economische Zaken weten wat de oorzaak van de storing was... en of er maatregelen moeten worden getroffen voor de toekomst... Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft al gezegd dat het kabinet de zaak onderzoekt. Volgens hem is de overheidssite crisis.nl in actie gekomen en er waren extra agenten op straat. Treinreizigers in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hebben voorlopig nog wel veel last van de storing. Het treinverkeer komt nu langzaam op gang, maar de komende uren zullen nog veel treinen vertraging hebben of uitvallen, zegt NS. Tegen de juwelier uit Deurne, wiens vrouw twee overvallers doodschoot, is een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Van zes maanden en een werkstraf van 200 uur voor verboden wapenbezit. Zijn vrouw wordt niet vervolgd omdat ze handelde uit noodweer. Haar man wel, omdat hij geen wapenvergunning had. Als verboden wapenbezit wordt bewezen, moet de juwelier een gerechtelijk pardon krijgen, vindt zijn advocaat. En PGB-zorgverleners die nog niet zijn uitbetaald... krijgen geregeld te horen dat ze geen blauwe pen hadden moeten gebruiken... bij het invullen van de documenten. De scanner waar alle stukken doorheen moeten... kan de blauwe inkt niet goed lezen, zegt de Sociale Verzekeringsbank... die de zorgverleners moet uitbetalen. Sinds de instantie die taak begin dit jaar overnam, regent het klachten. Gisteren zegt een deel van de Tweede Kamer het vertrouwen op... in staatssecretaris Van Rijn, omdat het hem maar niet lukt... om die problemen op te lossen. Het weer nog. De komende uren wordt het overal droog geklaard top. Vannacht op grote schaal voortstaande grond. Morgen eerst even de zon, maar later vanuit het westen regen bij 8 tot 12 graden. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen 5. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 4. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knoppen de Bresseplein 4 kilometer. Daar staat een kapotte auto. De linker is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Overschie 4. A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 6 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Zolle is veel vertraging. Tussen Afrit den Dolder en Knoppen het staat 12 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel staat voor de aansluiting met de A20 2 kilometer. De N305 bij Almere is in beide richtingen dicht tussen Almere en de aansluiting met de A27 en dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live met. met nu Zandvoort draait door. Goedemiddag luisteraars, welkom bij weer twee uur ZFM Lunch. We gaan uh, weer praten met speciale gasten. Waarvan al één reeds is gearriveerd, de andere is nog onderweg. Dan heb ik het over Michel Vaas. Zo dadelijk dus, uh, ga ik met hem in gesprek. En uh, we beginnen natuurlijk als altijd, dat kan niet missen, met een, uh, met een lekker stukje muziek. En dan heb ik het over Brian Olander, It Must Be Love. en u kent uh, dat nummer natuurlijk van Labi Siever, want die had er een hele grote hit mee. Welkom luisteraars bij ZFM Draait Door en uh, we gaan tot uh, 7 uur uh, vanavond natuurlijk niet alleen lekker muziek draaien, maar ook praten met gasten waarvan er één reeds is gearriveerd, ik zei het net al. Michel Vaas, hij is bekend uh, van zijn schitterende rode uh, witte T1-bus, uh, of rood-witte T1-bus, zo, uh, zo moet ik het zeggen. En er loopt al heel wat jaartjes mee in het Volkswagen-wereldje, Michel Zeer welkom. Dankjewel. dankjewel. Voor, voor de luisteraars die, uh, die jou nog niet kennen. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, want menige die, <laughs> zal je, die zal je moeten kennen, toch? Ik hoop het. Uh, uh, maar uh, waar komt Michel vandaan? Staat jouw geboorte uh, wieg hier? Of uh, ben je elders geboren Haarlem. In Haarlem? Ja, ja, ja. En welke wijk in Haarlem? Op de Vondelweg. Op de Vondelweg in Haarlem Noord. Ah, Oké, okay, want ik ben zelf uh, uh, in een, een zijstraat van de uh, nee van de Wagenweg geboren, de Hazenpaterslaan. Oké. Okay. En dat is uh, het oude Diakonessehuis, stond ja. daar destijds. Een uh, Haarlemmer van geboorte, uh, en, maar dat heeft niet lang geduurd, je bent snel naar Zandvoort gekomen. Nee. Oh, vertel. Nee, nee we zijn uh, van, van, uh, van Haarlem zijn we naar Hoofddorf gegaan. Ja. En dat was er toen al zo uitgebreid, dus nu ik denk ik het niet. Hè? Nee, nee. nee, nee het, het was nog echt gezellig hoofddorp. Ja, okay. ja, ja, als ik er nu kom, dan denk ik van nou. Nee, D nee dat is het niet, nee, niet. Het is, is het net niet. Niet, niet met jou, die. Nee, nee hoor. Uh, daar ben je opgegroeid, daar heb je je jeugd toe ja. gebracht? Ja. Uh, ik, woon, ik woon hier nu in Zandvoort, ik denk een kleine twintig jaar. Twintig jaar? Ja, zeker. Ja, Oké, okay, best, wel, best wel een hele tijd. Uh, uh, hoe, hoe ziet jouw uh, ouderlijk huis eruit? Heb je buurzen en zussen? Ik heb een broer. Ja. En mijn ouders die wonen nog wel in Hoofddorp. Ja. En mijn broer die woont in Leiden. In Leiden? Ja. Oké. Okay. Ja, heb ja, je ja. Uh, geen contact mee? Oké. Okay. <laughs> <laughs> hij schudt ontkennend. <laughs> ja. Ja, ik denk, misschien zit hij in dezelfde branche als jij, maar dat hoef ik, nee, hoor, dat nee, hoef ik nee, nee. niet te vragen natuurlijk. Twintig nee. uh, jaar in Zandvoort. Uh, nou, toen je hier kwam, uh, waar was je op dat moment mee bezig, beroepsmatig? Ik ben van ozien uh, uh, vertegenwoordiger. Ja. Ik heb dus eigenlijk altijd bij de krantenwereld... Uh, dus in de, in de reclame heb ik altijd gezeten. Ja. Um, ik heb eerst bij Vergroening gewerkt in, in Nieuw-Vennep. Als vertegenwoordiger voor de, voor de lokale huis- en huisbladen. Ja. Later is dat overgenomen door de Telegraaf. Toen ben ik een businessblad begonnen. Ja. Um, dat is... Hoe lang heb ik dat gedaan? Een jaartje of tien, twaalf. Daar ben ik uiteindelijk uitgever van geworden. Ja. En nu sinds een jaar of tien heb ik mijn eigen bedrijf hier in Zandvoort. En Maar een businessblad begonnen, want uh, hoe, hoe doe je dat... Uh, uh, dan moet je dan een drukkerij aanschaffen? Of hoe... Nee, de drukkerij, dat, dat was er allemaal al. Dat was... Alleen, het, het, uh, wij zaten bij, in Nouvelle, bij ja. een grote drukkerij. Ja. En daar waren wij eigenlijk een vreemde eet in de bijt. En mm -hmm. daar hebben we een blade, zijn we de bladen gaan uitgeven. Uit okay. Alleen de drukkerij, die zat daar al in. Ja, daar heb je een redactie nodig, journalisten, ja. fotografen. Ja. Uh... allemaal freelance mensen. Allemaal freelance allemaal mensen. De enige mensen die vast in dienst waren, waren vertegenwoordigers. En drie mensen op de redactie. oké. Okay. We zijn uiteindelijk, we zijn in regio begonnen. Zo heet het in het magazine. In Verregio ja. zijn we begonnen met twee man. Ja. Uiteindelijk dat ik ermee gestopt ben, of tenminste dat we ermee gestopt zijn, waren er elf mensen. Ja, en de reden dat je stopte? Uh, liep het niet zo? Of dat, uh, liep als een trein. dat liep als een trein. Ja, het liep als een, als oh. een tierenlier. Oh, dus ja. je, je, je was gewoon, uh, je, was, uh, je kon rentenieren nou, <lacht> ja, <lacht> renten en toen ben je naar Zandvoort getrokken. Dat was het maar zo. Ja, was het me zo. Heerlijk. Je kon rentenieren en toen ben je naar Zandvoort getrokken. Daar hebben ze een heerlijk strand. En dan kan ik zomers lekker uh, achter het glas. Of, nee, uh, het, nee, ik, uh, ik ben migrainepatiënt. En mijn uh, arts zei altijd van als je de mogelijkheid krijgt om aan de kust te gaan wonen moet je het zeker doen. Stond ik migraine patiënt? Ja. Uh, uh, als je dan aan de kust woont heb je minder hoofdpijn? Ja, lucht. zoutelucht. Oh, dat is uh, een goed medicijn daarvoor. Ja. ja. Oké, okay, want uh, heb je er nu heel weinig last nog meer van? Um, uh, minder. Minder, Ja. oké. Okay. En uh, als ik nou praat over hoeveel keer per maand of per jaar? Of... Voor, nee, ik heb vorig, voor anderhalf jaar geleden heb ik een hartgeval gehad. Ook? Je eh, bent ja. nog, ben nog hartstikke jong. Ik ben hartstikke jong, ja. ja. Nee, maar een infarct ook? Dus. Ja. ja. En dat kwam. Ben je een stevige roker geweest? Of? Ik rook niet, ik drink niet en ik sport alleen maar. En evengoed? Uh... Evengoed en hard wel, ja. Ja. Ja. Om, nou, ja. Maar dat was erfelijk hoor, dus het is. Het is oh, oké, okay. ja. dat ja. zit een beetje in de genen. dus. Mijn vader heeft precies hetzelfde. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, uh... Maar doordat ik die aanval heb gekregen en de medicijnen gebruikt... dan is je migraine of je hoofdpijn wordt ook wat minder... want je gebruikt bloedverdunners. En ja, ja, ja. Maar voor mijn vallen had ik het wel minder... dan dat ik in onder de rook van Schiphol. En wat moest je toen voor behandeling ondergaan? Weer gedotterd? Of, of, ja, stand zit erin. Twee stuks. Twee stuks? Ja. Oké. Okay. En dat wordt uh, najaar regelmatig gecontroleerd? De, de laatste keer dat ik in het ziekenhuis ben geweest... toen zei de arts van tot niet weerziens. Ah, tot niet weer zien. Juist, ja. Nou, dat is fantastisch. Ja, ja nou ja, wij, wij zijn een beetje bloedbroed. Niet in de zin dat ik stans heb, maar ik ben wel uh, van de ondergang gered in 2006. Oké. Okay. Toen werd ik preventief uh, werd ik gekeurd. Dat was mijn hartfilmpje niet in orde. En, uh, nou, twee weken later lag ik uh, in het ziekenhuis met een uh, aantal bypass operaties. Oké. Okay. Ja. Omdat ik een hoofdstamstenose had. Een hoofdstam, dat is een vat wat uh, loopt van je ja, oude naar je kels zal gaan. Die zat bij mij al 80% dicht. Ik had helemaal geen klachten, geen pijn, helemaal niets. Ik had het niet? Nee. En, uh, maar als dat dicht was geslipt, dat hoofdvat, dan was ik zo omgevallen. Dus ik, uh, de, de arts die mij toen uh, uh, uh, heeft gered, die ben ik natuurlijk uh, voor even dankbaar. Dus ik weet wat het is om, om, om, om hartpatiënt te zijn en, en ook uh, al die medicijnen te slikken tegen bloeddruk en cholesterol waarschijnlijk. Ja, ik ben Van de zeven ben ik naar de drie gegaan. Okay. Ik ben heel eigenwijs wat dat gaat. Ik ja. ben met heel veel medicijnen zelf gestopt. Ja. Ja. Hey, maar nou in Zandvoort, ja. uh, we laten de ziekte gewoon achter ons. Uh, uh, we gaan uh, over, over het, uh, de business praten waar je nu mee bezig bent. Het ja. is dus begonnen in... Dit wordt nu aankomend april wordt de derde editie. De derde editie. Ja. En nou, praat je over de vintage? En wat is precies de vintage? Um, vintage het, is, het slaat natuurlijk op het Volkswagen gebeuren. Ja. Ik rij zelf in een hele oude Volkswagenbus uit 1965, een ja. spijlbusje. Ja. En ja, dat Volkswagen zit bij mij in mijn in in in mijn bloed en in mijn hier. Dat zit door mij hele leeg. Maar was, was dat je eerste bus of, of, Dit is wel mijn eerste bus, ja. Maar ik rij al jaren Volkswagen en Audi. Want ja. je bent ook met een kever begonnen. Ja. Ja, ik ja. ook. Zijn wel bloed, ja, ja. we weer bloedbroeders. Ik had ja. in, uh, nou moet ik even kijken, acht, uh, 1965 had ik een, uh, ook een, een kever, een zwarte kever. Uh, net niet meer met zo'n spijltje in het midden, dat achteruitje. Uh, een dat Ja, dat was, maar dat had ik dus net niet meer. Ik had alleen een uh, ovaaltje. Een ovaaltje, ja, ja. Dat, uh, ja. En daar heb ik een uh, jaren plezier van gehad. Dat ja, was een luchtbekoeld ja. uh, uh, motortje natuurlijk. Ja. Met zo'n uh, kleine bagageruimte onder de voormotorkap ja, die ze moest ja. je zo omhoog halen. Wel kost, kostbaar in brandstof, dat weet ik nog wel. Uh, alhoewel, je betaalt toen geloof ik een kwartje per lit. Waar hebben we het over? <laughs> Ongelooflijk. Maar ja, tegenwoordig, als je die wagentjes nu rijdt, als, als uh, altimer zeg maar, dan ben je wel aan de beurt als om uh, brandstof gaat, denk ik. Als je hem, als je hem nee, vond. Nee, dat, uh, dat valt voor mij. Uh, in mijn bus bijvoorbeeld, daar ligt een. Hij uh, heeft uh, denk ik nu zo'n kleine 45, 46 pk. Ja. Dus verbruikt dat iets is niet heel. Dat valt mij. Wel ja. Okay. Je rijdt op de snelweg lekker met het verkeer mee. Je rijdt ongeveer 90 of 100 km per uur. Ja. ja. Dus uh, ja, is prima. En is dat nou ook een auto waar je bijvoorbeeld mee op vakantie gaat? Nee. Ik ga er niet. We gaan wel alle evenementen gaan we af. Ja. Dus, uh, ja. Als het mooi weer is. En het moet droog zijn. Ja. Dan komt hij naar buiten. Als het regent of, of net zoals in de wintermaanden. Dan blijft hij echt binnen staan. Ja. De meeste evenementen zijn natuurlijk ook in de zomer. Ja. Maar, uh, nee. Je nee. geeft dat aan de derde editie, dat betekent uh, dat er al twee succesvolle edities hiervoor zijn geweest. Ja. Als, zou je, als zou je niet aan de derde beginnen? Precies. Dus ja. hey, maar vertel eens die eerste uh, editie, hoe ging dat? Uh, heb je daar heel veel moeite voor uh, moeten doen om al die uh, uh, enthousiastelingen met, met hun auto bij elkaar te krijgen? Nou, Facebook is wat dat gaat een heel mooi medium. Toen al? Uh, toen al, ja. Oké. Okay. Ja, het is twee, of, uh, nu de, wordt de derde editie, dus ja. twee jaar terug. Ik weet niet meer zo goed wanneer Facebook eigenlijk is begonnen. Nou, dat ik heb het nog... al een jaar, toch? Ja? Ja, ja, dat jaar. moet dan ja. wel, want ja. ik, uh, ja. ik ben ooit begonnen op Hives. Ook zo'n zo social media ja. gebeuren. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Oké, okay, okay. ja. nou ja, Facebook, dus al een aantal jaar. Ja. Dus via Facebook heb je al die mensen gevonden? Kijk, het Volkswagen wereldje is een heel, heel klein clubje hier ja. in Nederland. Ja. En er werden natuurlijk al wat evenementen... Hè? Want ik kom natuurlijk pas net bij de derde keer... Kom, ik kom natuurlijk net kijken... En je hebt al ja. evenementen in Scheveningen... je hebt al evenementen in Schagen... En nou, noem het maar op. Dus die mensen, die ken je allemaal wel. Ja. Dus uiteindelijk vragen ook die mensen... Van, Joh, Michel, kan je niet eens wat in Zandvoort organiseren? En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Ja. Dan ben ik in contact gekomen met Jeroen Vlug... Van Camping de Branding, want daar organiseren we het. Ja. En daar hebben we het uh, nu voor en de derde keer weer gedaan. Even voor mij, want ik ben ook Haarlemmer... Uh, uh, de Branding, waar zit dat? Camping uh, ik, ik de Branding? Bij uh, de, ro de Rotonde. Ah oh, oké, okay, daar in die buurt. Ja, bij de nh Auto. Ja, ja, oké. Okay. Hey, en kom je eens met die, met die Volkswagen's op het circuit? Of? Nee. Dat niet? Nee, nee, nee, nee. Dat heb ik dan weer wel gedaan. Vroeger met het autootje van mijn vader, die had ook een Volkswagen. Die had wel een brilletje. En, uh, had die... die hem nog maar. <laughs> ja. ja, scheldbaar. Ja, dat was, het was een, uh, wat ik me nog heel uh, goed kan herinneren. Het was een auto met, met, het leek volgens mij wat zwaarder plaatwerk ook. Als wat ze nu produceren. Ze roesten nu uh, minder, maar, maar uh, in de jaren dat mijn vader dat brilletje had... was volgens mij het plaatwerk dikker, zwaarder. Of, of vergis ik me nou? Nee. Zwaardere lucht misschien, dat hij zwaarder voelt. Zwaarder lucht in de banden. Ja. Ja. Maar okay. plaatwerk is het telt, hoor. Ja? ja. ja. Oké, okay, dat is exact nou, ja. dat is ja. dan, uh, nou, dat heb ik me dan... Uh, ja, even vergist. Uh, ik mocht dan met mijn vader op het circuit uh, mocht ik in die auto rijden. En ik was uh, een jaar of 16 of zo. Dus uh, uh, op het circuit mocht dat. Op eigen risico. Dan uh, was je weliswaar niet verzekerd. Maar we gingen dan op een zondag in alle vroegte. Als er nog niet veel uh, mensen op het circuit rondreden. Dus dan uh, was dat uh, behoorlijk veilig. En uh, zo heb ik een beetje het, uh, de techniek van het autorijden ja, leuk. onder de knie gekregen. En toen ik 18 was natuurlijk meteen gaan afrijden. Rijbewijs. En toen mijn eerste zwarte kever, zoals ik net al uh, vertelde. We gaan even er... Uh, tussenuit van een klein stukje muziek. Uh, jij bent zelf uh, fan van 60-jarige muziek. Nou, dit komt uit uh, de begin 70-jarige muziek. Zijn de bevoers uit Enschede. En die hebben het erover dat je uh, een hoop rook in je ogen hebt. smoke, smoke, smoke, smoke, smoke. Ask me. Ja, de bevoens uit Enschede, uh, voor mensen die zich dat uh, weten te herinneren. Ze hadden hits met uh, Maria uit de west Side story En uh, It's the End. En Tomorrow is een andere day. Allemaal bekende nummers van de Befoense Straden vroeger op. In Haarlem, in de Kromme Ellenboogsteeg. een steegje wat loopt uh, tussen de Zeilstraat en de Nieuwe Gracht in Haarlem. Daar had je vroeger een, uh, een club die heette Palermo. En er zat elke weekend zat er een live bandje, zoals Wally Talks en de Outsiders. Maar ook deze groep, bijvoorbeeld de Buffons, en die waren daar uh, te horen. Uh, en, uh, ik zou het bijna willen zeggen, uh, cd-kwaliteit was toen nog vinyl waarschijnlijk. Maar in ieder geval uh, een hele geweldige band met een geweldig geluid en een uh, hele mooie close harmony uh, zang. Michel, jij houdt van de 60-jarige muziek. Je, ja. hebt, je hebt niks met muziek van deze tijd. Weinig. En, maar heb je thuis uh, een hoop uh, muziek op de plank staan als het gaat om cd's of platen? Of, uh... Cd's. CD's. Ja. En, en, maar dat wordt bijna niet meer gebruikt. Uh, alles staat op de, op de, op de computer en ja, klaar. Ja, ja. Klikt hem aan en je speelt uh, vier dagen muziek achter elkaar. <laughs> ja. je hoeft niks meer te doen. Wat, ben je bijvoorbeeld uh, geabonneerd op, op, op Spotify? Ik noem nee, dat niet. Ik ben heel stikker van het illegaal downloaden. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Maar als jij nou zegt van uh, uh, mijn aller, aller uh, favoriete muziek, heb je dan zeg maar een uh, groep of een, of een artiest, of een artieste, waarvan je zegt van... Nou, nou er dat zijn er meerdere. Ja. En eentje ja. daarvan, dat is, dat, is, ja, dat is nog van vroeger. Ja. En dat is Rod McCune. Rod McCune? Ja, Soldiers ja. Who Wanna Be Here. Juist. Juist. Ja. Dat was mijn eerste singeltje namelijk, die ik ook van Open en Oma kreeg. Oké. Okay. Ja, ben jij ook soldier geweest? Nou, uh, ja, ja, <laughs> ja, <voor> drie weken. Toen <laughs> mocht ik naar huis. <laughs> Oké. Okay. En, ja. en waar gelegerd geweest? De Limos in Nijmegen. Oké. Okay. Ja. En waarom mocht je naar huis? Ik ben kleurenblind. Oh? En daar hadden ze er genoeg van? Ja. Ik zat bij de luchtmacht. Ja. En de, uh, ze hadden daar waarschijnlijk genoeg mensen van. Maar de mensen die ik zie eerder iets in de lucht ja. uh, dan mensen die kleuren zien. Dus een vliegtuigje of wat dan ook, weet ik wat. Ja. En de luchtafweergeschut, daar hadden ze speciaal, dat ja. is echt waar, daar hadden ze toen de tijd, ik weet niet of het nog eens is, maar dat waren dus kleurenblinde mensen. Oké. Okay. En daar hadden ze genoeg van, en toen zijn ze na drie weken, ja. wat ik heel vervelend vond, ga aan mijn huis. Oh. Maar zo. Hé, hey, maar al die mooie kleuren van die oude oldtimers dan? Ja, je die kan, je mij... daar, die kan ja. jij dan niet zien waarschijnlijk wel. Nou, nee, ja, maar je hoeft het mij maar één keer te zeggen en dan onthoud het. Oké. Okay. Met mijn bedrijf nu. Ja, wat, wat is nou kleurenblindheid? Zie je dan daadwerkelijk geen kleuren of herken je ze niet? Ja, nou, je ziet ze niet en je herkent ze niet. Kijk, oh. al die moderne kleuren van nu, ja, dat zegt me niks. Oké. Okay. Maar als iemand tegen mij zegt: van, Ik heb een zwart vestje aan en weet ik veel wat, ja, dat blijf je onthouden. Ja. Net zoals in mijn werk wat ik nu doe, ik heb een reclamebureau. Ja. Uh, Iedere kleur heeft een nummer. Ja. Dus ik werk alleen maar met nummers. Oké. Okay. Dus als ik er ook ergens niet uitkom of wat dan ook, 9 van 10 klanten die weten het, ja. staan dan ook bij van nee, het is die kleur. En op mijn waaier staan de kleurnummer en PMS-kleur. En ja. dan weet ik precies waar het voor is. Ah, Oké. Okay. Hey, uh, die uh, die vindt het uh, uh, van 17 uh, uh, tot en met zondag 19 april. Ja. Vrijdag 17 tot en met ja. zondag 19. Ja. Uh, voor de derde keer dus uh, georganiseerd. Uh, uh, hoeveel deelnemers verwacht je dit jaar? We <coughs> waren de allereerste editie. Uh, van Vintage hadden we een kleine twintigtal mensen op de vrijdagavond. Ja. En dat noemen we dan slapers. Dus er zijn mensen die slapen in hun bus. Ja. Ja, zijn de mensen, er zijn natuurlijk genoeg mensen die hem gebruiken als camper. Ja. Daar hadden we er twintig van. Ja. En dan zitten we nu zo'n beetje op 51. <laughs> 51? 51 busjes of 51 mensen die al gereserveerd hebben voor de overnachting het hele weekend. Ja. We hebben nu zelfs al mensen die komen op donderdag. Oké. Okay. Dat is geen enkel probleem. Uh, vrijdag, of, uh, vrijdag om drie uur gaat het, uh, gaan we beginnen. Ja. En dan vrijdag de zaterdag de hele dag. En dan zondag hebben we een toerritje. Ga, dan... Gaan jullie beginnen, zeg je. Hoe ziet, uh, hoe ziet die hele vintage eruit? Wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, het zijn natuurlijk allemaal Volkswagen's die er komen. Ja, ook, ook persoonauto's. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, volkswagens, kevertjes, uh, noem het maar op. Tot... Maar is er, is er bijvoorbeeld een maximumjaar? Uh, uh, mag je ook uh, met volkswagens van van nu komen? Nee, of... nee. nee. nee het okay. moet, uh, het, we hebben een, een, uh, het, het uiterste waar we mee zitten, dat is de Golf 1, type oh. 1. Okay. Dus de GT, de cabrio. Ja. Hè? Dus in, in onze wereld heet het dan Mark 1. En die dateert van welk jaar ongeveer? Ja, tot 92 zo'n beetje. Ah, Oké. Okay. Ja, de, de Golf Cabrio's is gemaakt tot 92. Ja, ja, 90, 92 zo'n beetje. Oké, okay, ja. dus het rond, rond de 90, begin 90 jaar. Maar alles wat daarvoor zit is, en het is luchtgekoeld. Ja. Dus geen waterkokers, maar luchtgekoeld. Ja. Is allemaal welkom, mits het Volkswagen gerelateerd is. Ja. Dus er kan ook een post tussen of een Audi, NSU of als het maar van een vakgroep is. Maar je zegt allemaal welkom, dus, dus er, zijn nog, uh, er is nog plek voor meer deelnemers. Want Je, je, je hebt over 50 deelnemers die nu vooraf komen. Ja, dat maar. zijn de, dus de mensen die komen slapen. Ja. En dan ja. op de zaterdag hadden we, vorig jaar hadden we rond de 200 auto's. En we kunnen op de camping ja. kunnen we tussen de 350 en de 400 auto's kwijt. Ja. Maar je ziet ook dat het nu meer uh, onderaardigd is bij de bezoekers en ja. bij, de, bij de enthousiastelingen. Want ik krijg nu ook reserveringen. Uit Engeland vandaan, en uit Duitsland, en uit België, en uit Frankrijk hebben oh, we nu... internationaal. Ja. Dus die Volkswagen zij ook in... Uh, die Volkswagenwereld is zo groot. <laughs> Dat is echt zo groot. Ja. Dat is echt immens groot. Ja. Dat blijkt heel erg leuk, trouwens. Ja. Hey, en, uh, uh, nou, dan is het vrijdag de 17e. Uh, hoe, hoe laat uh, is er een officiële aftrap? Word, wordt het geopend door iemand? Of, uh? Nee, ja, nee, vrijdag om, om drie uur gaan we gewoon open. Kijk, voor die tijd lopen wij natuurlijk rond om het overal een beetje aan te kleden. Hè. De beachflex komen er op de vlag, gaan de master in en allemaal dat soort dingen. Ja. En dan vanaf drie uur dan, uh, zijn de eerste bezoekers, uh, of tenminste de, de, de slapers dan, die zijn dan welkom. Ja. En dan vrijdagavond hebben we met de mensen die er al zijn, ja. hebben een, uh, een openingsborrel. Ja. Dat, uh, die wordt betaald of uh, die wordt gesponsord door de, de hoofdsponsor. Ja. In dit geval is dat Eetcafé Fijn uit Apeldoorn. Oh? Ja, die is de hoofdsponsor geworden. Maar hoe ben je daaraan gekomen? Want dat is een endweg, door. Ja, als je kijkt wat de sponsors zijn, dan. ze komen overal vandaan. Oké. Okay. Ze komen echt overal vandaan. Ja, of, uh... Zijn dat sponsors die zelf ook een Volkswagen hebben? Ja, krijgen? uiteraard. Ja. ja, het gros wel. Ja. Ja. Ja. Kijk, ik heb hier uit het dorp heb ik ook sponsors. Ja. En dat zijn maar gewoon mensen die zeggen: van, joh, Michel, leuk man, wat doen we mee? En uh, hups, oké, okay, klaar. Ja, ja. Okay, we zetten ja. ons logootje erbij. In. Ja. Kijk, je kon dan met je logootje meedoen voor 25 euro. Dus waar heb je het over? Oké, okay. Nou en dan gaat het open voor het, bijvoorbeeld het Zandvoortse publiek. Die kunnen dan kijken, die kunnen al die ja. oude auto's ja. bewonderen. Ja. ja, en het mooiste is natuurlijk ja. als ze op de zaterdag komen. Ja. Want zaterdag vanaf een uurtje of elf. Hè, ja. Dus wij gaan voor, de, voor de, de mensen om de auto's neer te zetten... is zeg maar vanaf negen uur zo'n beetje. Ja. Dan staan de mensen bij de poort en dan staat de verkeersregelaar... staat er en allemaal dat soort dingen. Ja. Dan moeten de mensen die met hun auto op de grasveldmiddie komen... die betalen bedrag x... En die mogen naar beneden toe rijden. En dan ups, okay, kunnen ze daar een auto neerzetten. En dan ja. Voor de bezoekers is het vanaf 11 uur. En dan hebben we een kraam of een, een busje waar koffie in wordt verkocht. Dan hebben we een busje waar broodjes uit worden verkocht. Dan oh, dus we... alles het gebeurt niet met, met, met houten keetjes of zo. Het is allemaal met, met, met busjes. Het moet volkswagen gerelateerd zijn. Ja. <lacht> maar daar past ja. het van hoor. Ja, ja daar krielt het echt van. Er zijn heel ja. veel busjes die verkopen koffie eruit. Ja. Er zijn heel veel busjes die verkopen broodjes eruit. Je ja. uh, nee, kan het zo gek niet bedenken. Heel erg leuk. Hey, en dan uh, uh, nou gaat het na de middag. Gaan jullie ook nog touren met die auto's? Dus op de zondag. Dus op de zondag. We hebben eerst die zaterdag. Dus vanaf uh, een uurtje of elf gaat het open. Ja. Nou, dan, dan worden over de hele dag staan die auto's staan daar allemaal netjes op het veld. Er ja. kunnen alle bezoekers die kunnen komen. We hebben een springkussen. We hebben poffertjes voor de kinderen. Ja, dat was ook net vraag. Is er voor de kinderen ja. ook iets te doen? Springkussen, ja, springkussen. Die regelt uh, Bram Molenaar altijd van, uh, van Talasse. Ja. Die zit natuurlijk ook in de organisatie. En die regelt uh, het springkussen gebeuren altijd. Ja. Dan hebben we voor de kinderen, hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan... die mogen tot een jaartje of, nou, tot een jaartje of veertien... Ja. die mogen dan uh, uh, een kleedje moeten ze dan zelf meenemen... en dan mogen ja. ze spullen op verkopen. Dus dan komen ze op het uh, trein van de, tussen de volwassenen. Ja. zijn... en mogen ze zelf hun spulletjes meenemen. Een soort uh, uitmarkt met koningin. Ja, ja. ja, zoiets, ja. Koningsdag moet ik tegenwoordig ja, zeggen. Ja, maar tot veertien jaar. Ja, oké, okay, het is echt voor de jeugd. Het is echt alleen voor de jeugd. Ja. En die hebben misschien ook wat vervolgens. voor volkswaar. Toen van... <laughs> En dan om vijf he, heb jij zelf uh, miniatuurautootjes? Ja, je moet waar. thuis eens dus komen kijken. Ik geloof dat mijn meisje er niet helemaal blij mee is. Oh. Nee, <laughs> het staat helemaal vol. Maar, ja. En alleen maar volkswagen. Alleen maar volkswagen. Want die oude Dinky zijn nog wel een hoop heb waard, ik, waard ook, Ja, he? heb ik ook allemaal. Ja, Collectors' dus. Items heb ik allemaal staan. Ja. Ik, niet overdrijven, maar, ik, ik, overdrijf, maar ik, nou, ik denk dat ik tussen de, ja, toch tussen de 250 en de 300 auto's heb staan. Dat is uh, niet gering. Hans, waar rij, waar rij jij in? Wat voor merk auto rij je? Heen? Ik heb een Citroën. Een jij mag niet komen. <laughs> nee, nee, maar die is, ook niet, die is ook wat nieuwer, denk ik. Die is niet, die is niet zo oud. Oh. <laughs> uh, een Citroën. Ja, nou, ja, het kan gebeuren dat je dat, je dat aanschaft, natuurlijk. Ik <laughs> oh, je bent er ook niet blij mee. <laughs> nou, ik, rij, ik rij nu zelf in. Uh, maar dat is dankzij mijn vriendin, want die heeft die auto. Die auto is niet voor mij een, een Seat Leon. Is ook voor. Vroeg... Wat dat valt dat? ook onder de Volkswagen. Ja, ja Volkswagen, hè? Dat is VACH. Ja, de Spaanse Volkswagen is dat, geloof ik, hè? Nou, ze worden in Duitsland. Oh, gehoor, ik dacht he? in Spanje. Ja. Ja. Ah, Oké. Okay. Ik heb er ook wel eens een ongeluk mee gehad. Nee, daar kan er me nog precies tussendoor. <laughs> dat kan niet, dat kan niet. <laughs> we hebben een ongeluk gehad met het auto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 en de lampen en de bumper en de stuur. Het is te kort voor 57. Niemand, nou bij vijf gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? We hebben een ongeluk gehad met de dochtertje. Ja. Nou hebben we enkel en alleen oh. nog maar een fotootje van het tootootje. Van het tootootje. Ik, ik zie onze technicus verbaasd kijken, maar dit is een hele korte versie. <lacht> daar, wil, daar wil ik mee afsluiten. <lacht> Want ik wilde uh, aan onze gasten uh, Michel vragen. Heb jij wel eens uh, brokken gehad met Volkmaris? Vertel, ernstig? Of, ah, kijk, als het maar geen persoonlijk letsel was. Dan nee, je... nee, nee, ja, nee. Ik zat uh, in mijn in keurige golf. Uh, zat ik, uh, stond ik achter een vrachtwagen en er komt een vrouw aanrijden. met een grote Mazda 626. Ja. En die had huilende kinderen achterin. en die mevrouw die draait zich om en die ziet niet dat wij stilstaan voor het stoplicht. Ja. En die knal bij mij achterin en ik zat dus tussen de Mazda en de vrachtwagen. En hoe ernstig was dat qua plaatwerkschade? Totelos. los. To maar, ja. maar was hij ook echt los of heb je hem nog. Uh, nee, hij was totelos. Er ja, ja, we, weet weet was niks meer van over. Oké. Okay. Ja. Dat is niet oké, okay, natuurlijk. Maar dat is, was de enige klapper die je. Die, die, die, nou ja, misschien, misschien ook wel eens. Nou, ja, als je parkeert tegenwoordig en, je, en je, je komt terug, dan zit er ook nog zo'n nee. deukje in. Hè? Nee, ik, ja, ja, ja, ja, maar ik zelf heb nog nooit schadig gereden. Nee. Mooi. Hey, je vertelde net, uh, jullie hebben uh, sponsors en jullie hebben ook mensen die, die catering verzorgen. Ja. En, en uh, daar wilde je zelf iets over vertellen, zei je maar net. Die, op de zaterdag nog, ja. dan hebben wij op, uh, vanaf vijf uur, dan hebben we met z'n allen een grote barbecue. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan en het jaar ervoor ook. Ja. En dat maar toen we... heb jij alles opgegeten. Ja. Ja, ja, ja, toen heb ik alles opgegeten. <lacht> <laughs> nee, dit jaar hebben we het... Uh, die ja. eerste twee jaren hebben we... Uh, ja. In samenwerking met diverse ondernemers uit, uit Zandvoort... Hebben we ja. die, uh, die barbecue opgezet. Ja. En dit jaar hebben we het helemaal uit handen gegeven... Ook aan een Zandvoorts ondernemer. Uh -huh. ondernemster. moet ik eigenlijk zeggen. Dat is Le Petit Catering. En ja. die neemt alles voor, uh, voor haar rekening. Maar dat... Ook iedere bezoeker of ja. mensen uit voor die mee willen barbecueën, die ja. kunnen allemaal mee. Barbecue, je moet je ja. alleen even opgeven via de website. Ja. En dat kost je 14 euro. Ja. En dan krijg je vijf stukken vlees, en je krijgt salades, en je krijgt brood. En drank er ook bij? Of dat nee, dat is, dat is ook weer apart. Dat is apart. Dat ja. is apart. Ja. Maar goed, ja. uh, voor 14 euro per persoon. En, en, en de jeugd mag ook mee eten, hij. Allemaal, dus, uh, allemaal is, mee eten. Allemaal mee eten. Geen, <laughs> geen probleem. Hey, uh, het is gewoon gezellig. Dan proef je ook een beetje de sfeer. En dan weet je ook een beetje wat het is. En als je interesse hebt voor auto's, is het gewoon hartstikke leuk. Ik hoorde je net al iets uh, uh, roepen van verkeersregelaars. het betekent dus dat er rond het hele evenement ook... Uh, ja, uh, uh, logistieke handelingen nodig zijn om, uh, oh, om de rol goed te laten verlopen? Kijk, het is een privéterrein. Ja. De Camping de Bronze is privéterrein. Ja. Uh, maar ik heb geen zin om achteraf geneuzeld te krijgen. Nee. Dus een vriend van mij, Ono Joustra, hier uit Zandvoort vandaan, ja. die is bevoegd en die heb ik gevraagd, wil jij helpen? Dus die komt dan netjes met zijn pakje, komt er daar staan. Ja. Mochten er auto's zijn die in de file staan of wat dan ook, dan begeleidt hij ze allemaal alle kanten op. Ja. We hebben een plannetje bedacht dat als mensen van de zeeweg afkomen, het mocht heel druk worden. Ja. We hebben het gelukkig de eerste twee jaar niet gehad, maar mocht het heel druk worden, dan kunnen de mensen doorrijden naar de rotonde, even een kwartslag om die rotonde heen en dan terugrijden naar de camping. Ja. Of ze gaan even het parkeertreintje op aan de, uh, hoe heet het, aan de boulevard zelf mm -hmm. en dan maken ze daar een draai en dan komen ze ook de trein op van de camping. Hoe zit het nou uh, met z'n evenement met verzekeringen en zo. want uh, uh, Zijn jullie als organisatie verantwoordelijk voor als er dingen gebeuren? Of, of zijn, is iedere ieder deelnemer persoonlijk verantwoordelijk? Je bent bezien? persoonlijk verantwoordelijk voor ja. je eigen spullen. Ja, ja. Kijk, in de camping is het natuurlijk verzekerd. Maar de auto's zijn allemaal verzekerd natuurlijk. Anders dan uh, houdt het op. Maar ook uh, bijvoorbeeld de verzekering van het terrein. Van, van, de, van de camping en zo. Uh, uh, uh, ik vraag dat, omdat ik heb als een theater afgehuurd. Uh, uh, omdat mijn zoon zinkt. En, en dan, uh, dan moet je een verzekering afsluiten omdat je dan verantwoordelijk bent voor, de, voor het interieur van het theater, zeg maar. Voor, voor de mensen die binnen ja. het theater eventueel dingen vernieuwen, of ik noem maar iets. Uh, dat kan natuurlijk op een camping ook gebeuren. Ze kunnen de, ze kunnen ja, de, de, is... de sanitaire voorzieningen kunnen ze, kunnen ze molesteren, ik noem maar iets. Ja, maar daar is de camping allemaal verzekerd voor. Ah, Kijk, er, is, er is natuurlijk geen verschil dat als wij nu komen met... Eh, toevallig nu dan met 300 auto's, of er staan daar 300 caravans of campers. Dat is waar, dus Er zit geen dat verschil tussen. Nee, goed, maar jij bent, jij bent natuurlijk gast... En, maar ik, ik vraag het zomaar, ja. hoor, want ik, ja. uh, hey, en, en ten aanzien van uh, vergunningen, hè, heb, je, uh, heb je van de gemeente bijvoorbeeld vergunningen nodig om zo'n manifestatie te organiseren? Nee, <lacht> <lacht> omdat het privéterrein, we zitten op eigen terrein. Dus ja. De slagboom die gaat dicht en klaar. Oh, Oké, okay. oh, dus dan heb je dus. Uh, nee. Nee. het enige waar we nu een, een, een vergunning voor hebben aangevraagd, dat, is, dat hebben we nu vorig jaar voor het eerst gedaan. Ja. Dat is een week voor het evenement hebben we een promodag op het raadhuisplein. Ja. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. Met staan we daar, hebben we daar gestaan met vier auto's. En dan ja. gaan we de mensen die langslopen en interesse hebben in de auto's... en gaan we een beetje vertellen wat we doen en ja. wanneer het evenement is en allemaal dat soort dingen. Ja. En dat is het enige wat we, uh, waar we vergunning voor hebben gekregen. Oh, okay. En dat heeft de Rooij van Buring allemaal geregeld. En hoe is het gemeentebestuur als het gaat om het verlenen van die vergunningen? Zijn ze moeilijk of, of dat? Valt ja, het allemaal mee? Vloeiend. Vloeiend. Vloeiend. Okay. Zeg die, zegt hij lachend. Ja. Oké, okay, nou ja, ja goed. Ik, uh, het is wel belangrijk om uh, inderdaad zo, misschien zo'n promo te doen, want uh, daar zijn je misschien weer echt zo'n mensen mee binnen, toch? Ja, kijk, want het, die, die, die Volkswagenwereld is natuurlijk al een wereld op zich. Dus ja. de mensen komen sowieso wel hè, uit die Volkswagenwereld. Maar het is ook zo leuk om bezoekers uit het dorp zelf, of, of uit Haanem, of uit Heemstede, of waar ze ook vandaan komen, ook daar naartoe komen. En ook gaan kijken bij die auto's en van, joh, dat is dat leuk. En proef een beetje die sfeer. Ja, Um, misschien dat ze er ook achter komen van Wat zit er nou bij die Volkswagen Freaks allemaal in hun hoofd dat ze die auto zo leuk vinden ja, ja. <laughs> hey, Maar wat ik zo leuk vind Wat jij me net vertelde Of wat jij ons net vertelde uh, Dat er mensen uit het buitenland uh, meedoen ja. uh, Dat betekent uh, Dat er hier misschien ook voor de, voor de mensen Die hier een hotel uh, runnen uh, ja, ook leuke dingen uh, gebeuren. Omdat ze dan misschien wel volgeboekt zijn. Door al die gasten die hier komen. Of ah nee, kijk die mensen... Die op de de meesten staan allemaal op de camping, ja. ja, ja. ja. Kijk, kan natuurlijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen. Kijk, in mijn bus, ja. hè, in mijn Volkswagen busje. Dat is geen camper. Dat heet, die, heeft altijd, die komt uit wenen vandaan. Die heeft altijd dienst gedaan als uh, bedrijfswagen. Van een elektricien. Oh. Maar soortgelijke auto's, zoals ja. die ik heb. daar er zit een complete campinguitrusting in. Ja. Met een dak wat nog omhoog kan. Of een bed wat uitgeschoven kan worden. of wat ja, ja. Dan slapen ze gewoon met z'n drie of met z'n vier. Slapen ze erin. Ja, slapen ze erin. Ja, het is natuurlijk wel zo gezellig als je dan toch met, met allemaal uh, hobbygenoten uh, bij elkaar bent. Om dan inderdaad bij elkaar te blijven ja. op zo'n camping. Ja. Dat is een ja. stukje gezelligheid ook natuurlijk. Ja. Dat geeft die barbecue al aan. Maar dan zal avond wel een feestje zijn denk ik. Super gezellig. <laughs> ja. Ja. Hey, de, de route voor, uh, voor, voor de zondag. Als jullie uh, de weg op. Gaan. Die is nog niet bekend. Die is nog niet bekend. Nee, vorig jaar hebben we hem richting Scheveningen gedaan. Ja. En ik denk dat we nu de andere kant op gaan. Maar aansluitend mijn vraag daarvoor. Daar, daar moet je natuurlijk, als je met zo'n hele stoet gaat, uh, dan is er misschien wel uh, toestemming ook niet. Nee. Want uh, ik heb ooit, <laughs> ik heb ooit eens een rally georganiseerd. En ja, moet... maar dan heb je het al wat anders. Dat is een rally. Ja. Dat is wel wel wat anders. Okay. Maar als wij gewoon, als, als je, wij nou met z'n drieën, met z'n vieren, met z'n vijf, achter elkaar aanrijden. Wat ja. is nou het probleem dan? Dat is nee, nee, maar als maar je, hebt het over over. Uh, ja, maar vorig jaar reden bijvoorbeeld twintig auto's reden mee. Kijk, en als jij gewoon normaal rijdt en andere mensen dat is wel een beetje irritant... dat andere mensen tussen gaan rijden, dat is ja. niemand die er wat voor zegt. Nee. Maar jij kan ook bijvoorbeeld met je hobbyclub, uh, weet ik wel, met je Volkswagenclubje wat hier wat je hier dan in het dorp hebt... en dat je. 20 mensen hier uit het dorp... en je gaat met z'n 20 achter elkaar naar rijden. Ja. ja. Nee, maar ik, want ik lees iets van 200 auto's of zo. En als die al in een stoet gaan met 200... Nee, nee. Okay. Maar gaan jullie wel een route uitzetten? Of, of gaat het degene die voorop rijdt en de rest volgt? Ja, en je rijdt voorop en de rest gaat erachter achter. <laughs> Ja, echt? Polonesse van auto's. Hahaha. is vorig jaar ook zo gedaan. Oké. Ik ga nog eens even kijken in mijn muziekbestanden. Wat er. Oh, een leuke plaat ook, mocht dit. Has the girl what you wanted to be? She said, baby, can you see? Drive My Car, ik denk uh, Michel, dat is ook wel een aardig plaatje. Dat past, uh, past goed bij Prachtig. het onderwerp wat wij, wat wij bespreken. Uh, ik weet niet. Oh, wacht maar even. Wacht maar. Ik draai hem zo strot om zo. <laughs> <laughs> ja, dan heb je van die lastige klant hier in de studio, die beginnen ineens. Dat is Hans Wassenaar, die, die, die, onze technicus, die pakt zijn instrumenten en die moeten ze nodig spelen. Dan, begin, dan zet hij ineens een nummer in. <lacht> Misschien is die zat. <lacht> nee, alle gekheid opgestokt. Wat is mijn fout, luisteraars? Ik drukte een verkeerde knop in en toen begon er een plaat te spelen... terwijl ik net met Michel wilde gaan praten. Michel Vaas, de gast hier bij ZFM's antwoord vanmiddag. En die vertelt ons alles van de voortwagen vintage... zoals die gaat plaatsvinden van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april. Een belevenis ook voor u, luisteraars. Want uh, uh, u kunt echt allemaal uh, unieke... Oude Volkswagens bewonderen, eh, ongeveer tot het jaar 92, heb ik hem net laten vertellen. Maar ook vele oude, oudere auto's. Wat is de oudste ongeveer? Uh, ja, met... dat weet ik niet. Nee, weet ongeveer? Ik... ongeveer. Ja, dat kan een brilkevertje zijn. Dat ja. kan misschien de oudste zijn. Okay. Die kwamen vorig jaar ook. Die kwamen uit België vandaan. Uit uh, België? Met twee brilkevertjes toeren langs de snelweg. Brrr, <lacht> ups, okay. Naar Nederland toe, naar vintage. Ja. Leuk. Het eentje mee, slapen, eten, ja. drinken, lachen. Geweldig. Uh, mijn vraag aan jou is, ik weet wat, hoe zit jij in je tijd? Uh, ben je ook nog in de gelegenheid om straks het tweede uur nog even te blijven? om? Ja, ja, helemaal gezellig. Ja. Want de tweede uur bij Zandvoort daar door... dan hebben we altijd de wereldproblemen... Gaan we, dan, gaan we dan een beetje doornemen. De actualiteit. Je kan je eigen verhaal nog kwijt... als je nog dingen wil, wil toevoegen aan wat je net al verteld hebt. En uh, ja, dus dat kan heel goed En Hans, Hans gaat zich de meestal ook mee bemoeien, toch Hans? Ja, nou, ja. Als ik het, als ik het, het mij interesseert wel, ja. Ah, en ja, ja, dat weet ik natuurlijk in. niet. Ja, ja ik rijd Citroën, geen Volkswagen, dus ja, sorry hoor. Uh, Oké, okay, okay. En Nou, mijn, mijn, mijn zoon uh, Sven, die, die zingt heel mooi, maar die, die rijdt in een, uh, een, een lease Volkswagen. Die heeft een, uh, een polo geliest. Dat maakt niet uit. Hij rijdt volle zwaar. <laughs> ja. Maar uh, ja, tegenwoordig, want ik heb, ik heb er uh, toen hij hem net had, uh, ook even mee gereden. En uh, ja, die, die auto's, die, uh, het gaat allemaal heel soepel. En uh, de, de, de, de mooiste uh, tiptoets radio's zitten erin. Dat uh, helemaal geweldig. Helemaal ik van. rij zelf Audi. Audi? Ja, ik ben Audi-friek. Oh. ja. ja. Ja. maar dat is uh, gekomen na de laatste crash met die Volkswagen nee nee nee oh. ik rij een privé -rijk eigenlijk al heel wat jaren Audi ja maar wat, hoe zit dat precies met, met, met de fabrikanten wat Audi is dat naar Volkswagen of, of omgekeerd hoe zit Vag, dat? alles valt onder VAG F A G ja oké okay. v, uh, v A G ja nou, ik... Jawel, VAG <laughs> ja hey maar uh, dit is een afkorting wat, uh... geen idee nee ja ik weet het wel Het zal wel ja. duidelijk zijn denk ik ja. ja, dat kan wel Duits zijn. Zeker weten. VAG, en die maken Audi's, die maken Volkswagen en, en Seat. En Seat En Porsche. Por en Bentley. Ja, en Dugatti. En MAN. En, oh, dus, dat dus valt er allemaal dus die, onder. Die Bentley, die Bentley die ik net buiten zag staan, die is eigenlijk ook voor jou eigenlijk. <laughs> <Sst. lacht> <hijne> <hijne> had die Heb die Audi Hans Heb die Audi <hijne> gewoon thuis gelaten? Hij <hijne> <hijne> <hijne> <hijne> is gewoon met die Bentley Geweldig. <hijne> <van. hijne> ehm. Even kijken hoor. Ben ik jou, als het gaat om die hele vintage nog, uh, nog wat vergeten te vragen? Heb jij zelf nog dingen dat je zegt? van Nou, dat wil ik nog wel even noemen voor de luisteraars. Nou, als de mensen echt een interesse, of tenminste echt een, wat meer informatie willen hebben, dan kunnen ze natuurlijk die week van tevoren dat we hier op het Rathuisplein staan, ja. kunnen ze nog even langskomen om informatie te vragen. En, en, en kijk even op de, op de website: uh, vind dit streepje. En dan moet je, je ook aanmelden als je mee wil doen met de barbecue. Oké, okay. Kun je dat nog één keer herhalen voor de luisteraars? Vintage-at-zandvoort.nl Vintage-at-zandvoort.nl uh, ja. En Vintage, dat zal ik nog even voor de luisteraars spellen. Dat is met een Victor, Isaac, Nico, Theo, Anton, Gerard, Eduard. Doe ik het goed, Hans? Ik ik het hartstikke hartstikke... goed. Ik hartstikke... Heb je ook in dienst gezeten? <laughs> maar als je op, op Facebook kijkt. Op Facebook hebben we natuurlijk ook de pagina Vintage het Zandvoort staan. Ja. En dan krijg je ook gelijk door de gelijke doorverwijzing naar, naar de website. Ja, ik denk luisteraars. Als u, <coughs> gewoon, als, u het, als u het nog niet helemaal kunt vinden op uw computer. Als u gewoon googelt. En gewoon Vintage uh, Volkswagen Zandvoort uh, intypt. Dan komt u vanzelf... Uh, op de, op de goede website. Maar ja, toen we komen nu met z'n allen hier naartoe rennen dan leg ik ze graag uit hoor. <laughs> Helemaal geweld. Hey, ik ben ondertussen ben ik even ijver geweest. Uh -oh. En heb ik voor jou uh, uh, het volgende nummer opgezocht. Als je het doet hoor. Mama said, son, get a job or don't bother coming back. And that's why. a muscle in my arm and it looks like i'm never gonna stop my like I'm never gonna stop my traveling volkswagens zo, nou toch een nummer van uh, Rod McHugh uh, gevonden nou, ja als, uh, je kan denk ik het beste uh, als de plaat afgelopen is, uh, die schuiven maar even dichtgooien, <laughs> want af en toe dan vergeet ik die, die, die, die ja. Ja. perskop die man. Hè? Maar anders af en toe vergeet ik die, die, die pauzeknop in te drukken. Dan ja, nou rammelt dat ding gewoon door. Dus. Uh, ik, ik ben laatst bij Giel geweest, met 3FM. En, en daar uh, in die studio. En ja, Giel die zit ook allemaal achter die knoppen. Maar ja, daar heb je daar heb je gewoon inderdaad uh, uh, allemaal mensen van de redactie en geluistechnieken. Ja, het enige wat ik mag doen is de microfoon openzetten. De rest doe jij altijd. Nee hoor, mea culpa. Hij, hij wil het zelf in de handen nee, handen nee, mea, mea culpa. Nou ja, in, in, in, in, ik heb bepaalde dingen, mijn nummertjes uitgezocht Ach. en zo. Oh, laat me zitten, zegt Hans. Was maar een grapje hoor. Was maar een maar. maar mea culpa hoor, ik neem de schuld voorkomen op me. Want ja, dan moet je maar een beter, beter opletten en beter die knoppen allemaal indrukken. Uh, we gaan nog even verder praten, luisteraars, met uh, Michel Vaas. Uh, uh, hij is onze gast vanmiddag. En hij organiseert dus die is van volkswagens uh, vanaf 17 april. Ik kan het niet vaak genoeg uh, roepen. We hebben nog, uh, zie ik, van onze geluidstechnicus vijf minuten te gaan... voordat de reclame, Niels' reclame weer voorbij komen. En zo dadelijk in het uur twee, dan is het al stamtafel hier bezantwoord. Uh, we hadden eigenlijk nog een andere gasten verwacht. Die is niet opkomen dagen, maar uh, Micho heeft ons uh, verblijd met zijn toezegging dat hij nog uh, even blijft... Uh, ...napraten met ons over... Uh, ...de actualiteit. Nou, Dan gaan we het natuurlijk hebben over dat vliegtuig... ...wat is neergekomen, helaas weer... Uh, ...dat ongeluk. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over... Uh ja, wat er nou allemaal weer in uh, Libië en uh, Syrië gebeurt. Uh, en de Arabische wereld die zich, die, die zich daarmee bemoeit. Uh, uh, ik zie Michel een beetje bedenkelijk kijken. Die denkt van, ik heb helemaal geen verstand van politiek misschien. Jawel, uh, maar ik, ja, nee, ik ben er altijd heel voorzichtig mee met dat soort uitspraken. Dus okay, ook, een... ja, je ja, hoeft ook ja. geen ja. dingen te zeggen. Ik, ik leg je geen woorden in de mond. Je mag gewoon een antwoord geven of niet. Als je geen antwoord wil geven, dan, dan ben je daar helemaal vrij. Je in. moest trouwens dan de groeten doen. Ja, aan Rick van der Raad. Rick, oh Rick, jongen. Ik krijg net een sms'je van hem. Mag je ook de groeten doen, dus Rick bij deze? Nou, Rick. Ja. Rick mag ook naar de studio komen, hij mag ook meeklesen als dus hij ja, dat vraagt. Ja, Rick. Kom deze kant op gezellig, man. Rick die dan... die woont in Hoofddorp, dus. Nou, daar heeft niks mee te maken. Precies. Ja. Je ja. pakt je oude Volkswagen maar, Rick. Ja. Of, je of, je, of je leent er een. En dan kom, je maar, dan kom je maar gewoon deze kant op. Zo is dat. Uh, en anders ben je gewoon een desperado. Ja.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 Been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado. Talking your prison is walking through this world all alone Don't your feet get cold in the winter time? Sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time.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 ja, luisteraars, we kijken op de klokken, we hebben nog ongeveer een minuut te gaan voor reclame, nieuws reclame weer voorbij komen. Dus ik, ik doe nog een klein liedje. Dat moeten we dan helaas afbreken. Maar ik hoop dat u blijft luisteren. Tot 7 uur zijn we bij u. Met Zandvoort Draait Door. Met als gast Michel Vaas. Tot straks, tot na de, het Niels Reclame. In zo so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyme. I've acted up my love and stages.